In Kiev houden betogers nog steeds het onafhankelijkheidsplein bezet. Ze zeggen dat ze hun verzet pas opgeven als de president is opgestapt. In een café in Amsterdam is vannacht een man neergeschoten. Hij raakte zwaar gewond. De man van 27 stond vannacht achterin het café aan het Belmerplein toen iemand plotseling van dichtbij het vuur opende. Daarna ging iedereen in de kroegen vandoor, inclusief de dader. De aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam is nog niet bekend. De staking op de luchthaven van Frankvoort is voorbij. Even voor middernacht ging het veiligheidspersoneel weer aan het werk. De vliegtuigen landen en vertrekken inmiddels weer op tijd. De staking heeft 21 uur geduurd. Het vliegverkeer kwam bijna helemaal plat te liggen... omdat veiligheidspersoneel passagiers en hun bagage niet controleerde. Alleen overstappende passagiers werden nog geholpen. De medewerkers eisen meer loon. Er ligt nu geen akkoord. De staking was bedoeld als prikactie. Schaatser Jorrit Bergsma heeft zich afgemeld als reserve voor de ploegachtervolging. De Olympisch kampioen op de 10 kilometer voelt zich niet serieus genomen. Bergsma was teleurgesteld omdat hij vrijdag niet in actie kon komen... in de kwartfinale of de halve finale. Daardoor mag hij geen medaille in ontvangst nemen bij de ceremonie. Vanmiddag is de finale tegen Zuid-Korea. Bergsma is dus geen reserve meer... waardoor het Nederlandse team een probleem heeft als er een Nederlander geblesseerd raakt. Het weer, buien, vanmiddag geregeld zon. Het wordt 8 tot 10 graden bij een matige, tot aan zee soms krachtige zuidwestenwind. Morgen en maandag droog, zonnige periode en sluierbewolking. Dit was het NOS Journaal. We ah, hebben je verkeersinformatie. Het is druk richting de huishoudbeurs. En dat is te merken op de A10 Zuid. Tussen het Amstel Business Park en de Rij staat nu 2 kilometer file. Zweden zijn iconisch. Wie kent ze niet?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 Goedemorgen, dankjewel Nieuwe Show. Van de week luisterde ik op Radio 1 naar de nieuwsbv. Daar kwam een vrouw aan het woord die over haar doktersbezoek sprak. Ze zei, ik loop bij de oncoloog. Dan schuiven mijn taalantennes uit en dan vraag ik me af... loopt ze dan terwijl ze bij de oncoloog is? Maakt dat de onderdeel uit van de therapie die ze moet ondergaan? Ik denk het niet. Ik denk dat ze bedoelt, ik bezoek de oncoloog, maar niet één keer. Meerdere keren, het is mijn gespecialiseerde dokter. Ik bezoek hem regelmatig. Kun je dan ook zeggen, ik loop bij de slager? Of ik loop bij de bakker? Daar ga je toch ook vaker naartoe? Nee, dat kan volgens mij dan weer niet dan ontbreekt de noodzaak. Welkom bij de taalstaat. Kun je ook zeggen... ik loop bij de taalstaat? Ik zou zeggen... tja... ik zou zeggen van wel. Ik zou zo graag twee armen vinden... die me lang en lief omhelzen zouden. Maar alle armen die ik vind...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 Damn. Ik zou zo graag twee armen vinden Die me lange en lief omhelzen zouden Heerlijk. Jurk, Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven. Eigen tijdsteksten zingen en schrijven ze. De taalstaat moet ook vandaag het laatste nieuws uit uh, uh, Sochi. Uh, uh, melden, het laatste nieuws uit Sochi. Maar voor de rest is de taal het die ons richtsnoer is. We ontvangen de Vlaamse vice-minister-president Geert Bourgeois. Hij trapte afgelopen week de actie Nederlands oefenen. Ik doe mee af. Hij is onze hoofdgast. Onverdroten blijven we op zoek naar de beste leraar Nederlands van Nederland. Vandaag kandidaat nummer 6 is Martijn Koep van het Keizer Karel College in Amstelveen. Ook hier de Vlaamse cabaretière Maud van Houwaert. finaliste van het Leids Cabaret Festival van afgelopen zaterdag en ze deed in haar programma een aanval op de taalarmoede in Nederland. Ton den Boon van de Dikke Dalen kiest het woord van de week. Rubenel Oppenheimer spreekt in beelden zijn radiocartoon. Sjoerd Kuiper praat over zijn nieuwe jeugdboek Hotel de Grote L. En René Appel analyseert het taalgebruik van zangeres Anouk... in de TNA van Anouk. En natuurlijk luisteren we weer naar uw romans 1149. Blijf ze schrijven, Taalstaat@kro.nl. De schrijvers ontvangen een gesigneerde voetnoot 2 van Arnon Gunberg. Maar nu eerst... Het laatste taalnieuws. Taalstaan. De Bijbel in gewone taal is klaar. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid... want zij zullen verzadigd worden. Klinkt nu heel anders. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil... en die dat het allerbelangrijkste vinden, want God zal hun moeite belonen. En zo is Matthäus ineens toch een stuk toegankelijker. Klaasien Verhul is Nederlandica, Nederlands Bijbelgenootschap... is een van de twaalf vertalers die zeven jaar werkte... om het boek der boeken voor iedereen duidelijk en toegankelijk te maken... Goedemiddag, mevrouw Verheul. Dat, of goedemorgen, dat... moet ik nog zeggen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeven jaren. Dat zijn zeven vette of zeven magere jaren geweest. Dat waren hele vette jaren. Ja. ja het hoe... is voor zo'n project niet eens zo lang. Maar... Nee. Nee. Hoe, vertaal je, hoe vertaal je de Bijbel in gewone taal? Uh, we werken bij alle vertalingen in een team samen... waarbij zowel brontekstkenners betrokken zijn... specialisten in het Hebreeuws en het Grieks, als Nederlandici. En in dit geval was het natuurlijk een uitdaging om te kijken hoe je eh, teksten die soms nou, moeilijk en ingewikkeld zijn, ja. zo gewoon mogelijk in toegankelijke taal vertaalt. Ja, en waarom is dat nodig? Um, een vertaling zoals de Bijbel in gewone taal, die is er nog niet. Er zijn in Nederland veel Bijbelvertalingen en ook goede vertalingen, maar een vertaling die voor iedereen leesbaar en begrijpelijk is, waarin consequent gewone taal gebruikt wordt, die is er gewoon nog niet. Hm. Kunt u een voorbeeld geven? Ja, dat kan zeker. Um, we hebben net het voorbeeld gehoord uit uh, Matthäus 6. Ja. Um, ik kan een stukje lezen uit Job. In uh, Job 3 ja. klaagt Job uh, dat zijn leven zo moeilijk is. En dat klinkt in de Bijbel in gewone taal zo. Waarom laat God mij leven terwijl ik de zin van het leven niet zie? Waarom laat God me niet sterven? Ik kan niet meer eten van verdriet, ik heb alleen nog maar tranen. Alles waar ik bang voor was, is gebeurd. Ik heb geen vrede. Ik vind geen rust meer. Ik hou het niet meer uit. Ja. En wat was dan de oorspronkelijke tekst? Nou, de oorspronkelijke tekst is natuurlijk een Hebreeuwse tekst die ik niet zou kunnen reproduceren. Nee. nee. Um, u wilt misschien weten hoe het was in de vertaling, de vorige grote ja, vertaling. Ja, zo bedoel ik het ook. Ja, in de nieuwe Bijbelvertaling ja. van 2004. Ja. Waarom geeft God het licht aan hem voor wie de weg verborgen blijft, wie hij de weg verspert? Ik heb geen ander voedsel dan verdriet. Mijn klachten stromen in een vloed van tranen. Wat ik vreesde komt nu over me. Wat mij angst aanjoeg heeft me getroffen. Ik vind geen vrede, vind geen kalmte. Mijn rust is weg. Onrust bevangt mij. Ja. Ja, uh, t, t, wat u zegt, het is toegankelijker. Bijvoorbeeld uh, een, een, een uitdrukking die we kennen... is in het zweet uw aans aanschijns. Ja. Uh, in, de, in, de, in de Bijbel wordt ja. veel gebruik gemaakt van beeldspraak. Hoe bent u, hoe bent u daarmee omgegaan? Uh, in de Bijbel kom er heel veel, er komt veel beeldspraak voor vergelijkingen en metaforen... Die, die vaak heel mooi zijn, maar soms ook heel duister. Uh, omdat we niet goed weten wat het betekent. In de Bijbel in gewone taal hebben we dan wel... ...de betekenis van zo'n metafoor vertaald. Niet altijd, maar als het ingewikkeld was... ...geven ja. we de betekenis weer. Dat was eigenlijk ook in het voorbeeld van Matthäus... ...hongeren en dorsten naar gerechtigheid... ...dat is natuurlijk niet letterlijk honger en dorst. Nee. Dus daarom is het daar ook anders vertaald. Um, ik nou, kan daar nog een voorbeeld geven van een metafoor. Nou ja, in het zweet uw aanschijns, hoe, ja. hoe heeft u dat dan aangepakt? Dat heb ik, dat heb ik niet hier bij de hand. Oh. Ik heb niet alle teksten nog hier... Uh... Oh, ik dacht dat u de hele Bijbel even nee, voor nee, het nee. gemak... Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Nou, geeft u dan nog één voorbeeld? Ja. ja. Uh, in Psalm 139, de context is daar dat God altijd weet waar je bent. En dan staat er in vers 9 een beeld. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad... al ging ik wonen voorbij de verste zee... Dat, dat is heel mooi, maar ja. wat betekent het? Um, die vleugels van de dageraad... weten dan mijn collega's, de theologen... die verwijzen naar de zon die opkomt in het oosten... en voorbij de verste zee is uh, het uiterste westen. Vanuit Israël gezien ligt de zee in het westen. Ja. En we hebben het in de Bijbel in gewone taal zo gedaan... Ik kan naar de plaats gaan waar de zon opkomt. Ik kan naar de plaats gaan waar de zon ondergaat. Maar ook daar zal uw hand mij leiden... Ook daar houdt uw hand mij vast. Dat is direct duidelijk. Ja, ja. En toch is het niet... Ik vind het heel mooi gedaan, mevrouw Verhul. En nu hebben we maar een paar, een pas een paar uh, voorbeelden gehoord. Eind, eind dit jaar, ik dacht in het najaar... ligt deze gewone in, vertaling van de Bijbel in de winkel. Hè? In oktober is het, uh, ligt de, de Bijbel in de winkel. Ja. En nu is al een boekje met de eerste teksten te krijgen... voor wie heel nieuwsgierig is. Nou, dat zijn we wel. Hartelijk dank dat u even aan de telefoon wilde komen. Ja. Dag. Dag. Een wekelijks uurtje Achterhoekse les op basisscholen in het oosten van het land. Het is geen proefballon van een lokale partij... in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen... maar een serieus initiatief van de organisatie... van het jaarlijkse festival De Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een lespakket... dat na de zomervakantie aan elke Achterhoekse basisschool wordt aangeboden. Het lespakket Achterhoeks. Wout Kemkens van De Zwarte Cross, goedemorgen. Goedemorgen. Waar, waar, ja, dat klinkt al meteen lekker achterhoeks. Ja, juist dat ja. wel. Ja, ja, ik denk al meteen die komt uit de achterhoek. Waar, waarom komen jullie juist met dit initiatief? Nou ja, wij doen eigenlijk uh, uh, vanuit het festival ontzettend veel met streektaal en uh, dan achterhoeks. Ja. En voor ons uh, is het eigenlijk een, uh, ja, een vrij logische stap. En we hebben eigenlijk we zijn een beetje achtergekomen door er veel mee bezig te zijn dat. Uh, ja, toch dat veel uh, wat aan literatuur voorhanden is... dat dat ja, toch een beetje oudbollig en ouderwets is. Uh, er zit natuurlijk ook zijn schoonheid in. Maar um, ja, wij denken dat daar ook een beetje um, de manken zit... Dat, dat kinderen er wat minder mee bezig zijn. En wij willen dus eigenlijk... Um, ja, een beetje het Achterhoek 2.0... een beetje weer introduceren op de scholen. Maar krijgen ze, ja, dat, dat, sorry, krijgen ze uh, dat niet gewoon van huis mee? Dat Achterhoeks. Dat wordt toch thuis uh, gesproken? Dat, dat, wordt, uh, dat wordt eigenlijk steeds minder. En, oh ja? Uh, en het is eigenlijk... Ja, we, we vinden het zelf zo, uh, ja, zo leuk om er dingen mee te doen. Eigenlijk. Dus, uh, het zou jammer zijn als het, uh, ja, als het niet meer gebezigd wordt. Dan sterft het gewoon uit. Dus uh, dit is eigenlijk weer een, uh, ja, een poging van ons... om dat, uh, ja, toch weer een beetje een uh, nieuw leven in te blazen. Eigenlijk. Ja. Ja, is het moeilijk om kinderen enthousiast te krijgen voor uh, dit Achterhoeks? Nou, we hebben bijvoorbeeld op ons festival uh, hebben we wel leuke uh, dingen gedaan, zoals bijvoorbeeld uh, Dickie Dick in het door Gerda Havertong. of Achterhoekse Lingo met uh, Lucie Werner. En dan blijkt dat als je het een beetje naar uh, nou, deze tijd trekt, En een beetje naar uh, ja, toch ook wel uh, vallen met die kinderen herkennen, ja. dat ze het allemaal eigenlijk hartstikke leuk vinden. Ja, dus, is, uh, ja. is lespakket al klaar? Nee, we zijn echt uh, ontzettend hard bezig om het uh, helemaal voor elkaar te krijgen. En nu, uh, dus uh, nee, het is nog niet klaar. Ja, nog... We gaan het uh, op ons festival introduceren. En, ja. uh, en we bieden het dan volgend jaar in ieder geval aan. Ja, ja. Uh, één zin. Ik ga naar huis, want ik ben moe. En, uh, dan... en, en die moet ik vertalen? Ja, in het achterhoek graag. Ja, ja, ja. Ik ga nu huis zeggen, want ik ben echt een gruwelijk meisje. Nou, veel, veel succes met, uh, met dit uh, lespakket Achterhoeks Wouter Kemkens van de Zwarte Kros. Dag. Het okay. nou, is goed. zaterdag tijd voor de Taalstaat op Radio 1. Geert Bourgeois is vice-minister-president van Vlaanderen. en tevens onder andere minister van inburgering daar. Hij gaf afgelopen woensdag de aftrap voor een grootscheepse taalkampagne in Vlaanderen. Nederlands oefenen, ik doe mee. De heer Bourgeois, een van de oprichters van de Nieuw Vlaamse Alliantie, zit in de studio in Brussel. Dag meneer Bourgeois, goeiemorgen. Goeie, goeie Goedemorgen. Ja, welkom in de Taalstaat. Dank u. Ja, wij vragen onze Nederlandse gasten om het zich gemakkelijk te maken. met, met kussens die wij hier hebben liggen. Maar ja, u zit in de studio in Brussel. Ja, de dus stoel, ja. ja dat dat is een beetje een harde stoel, maar laten we zeggen. We, we hebben daar drie virtuele kussens neergelegd. En ik wil toch heel graag een gebaar maken. Omdat de, de taalstaat is natuurlijk groter dan Nederland alleen. Daar hoort zeker uh, Vlaanderen bij. Uh, ik heb drie kussens, uh, niet die van Mülisch, Hermans of Reven uh, daar neergelegd. Maar uh, drie uh, Vlaamse schrijvers: Louis-Paul Boon. Hugo Klaus of Paul van Ostaaien? U mag één kussen kiezen. Met wie maakt u het zich gemakkelijk? Wel met Paul van Ostaaien. En u zegt Paul van Ostaaien? Ik, ik zeg mijn hele leven al Paul van Ostaaien. Ja, ik zeg van Ostaaien. Ja, ja dan heb ik het al die tijd fout gezegd. Maar goed, het was fijn ja. dat u het taalgebied daar straks uitbreidt tot Vlaanderen. <laughs> ja, ja, ja. En, en waarom kiest u Paul van Ostaaien? Wel, ik heb, ik heb die leren kennen als adolescent, zeg maar. En ik, ik was direct bekoord door zijn poëzie. Uh, het was echt on conventionele dichtkunst, expressionisme, vormgeving ook. De gedrukte poëzie altijd in speciale vormen. Een Zeppelin gedicht wordt in een Zeppelin afgedrukt. Uh, citaten uh, tussendoor. Uh, ja, een meester van de ritmiek uh, Van het experimentele. Typografie heeft me altijd bijzonder bekoord. En, en twee, ik ben ook coördinerend minister. Voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Ja. En, uh, van Ostaan heeft een gedichtenbundel uitgegeven. Bezette stad, Antwerpen. En, dus ik hoop dat die dichtbundel opnieuw een beetje actueel wordt. Ja. Uh, is, er, is er één gedicht of één dichtregel van. Van, van Ostaaien waarvan u zegt, nou dat moet die moet eigenlijk iedereen kennen. Oh, weet ik niet. Ik denk nee? dat uh, Milwauke, ik denk dat Mark Groet ...morgens de dingen best bekend zijn zelfs. Ja, heb ik heb ja. herinneringen aan het het gedicht aan, aan Singer. Ik heb het ooit nog voorgedragen met een ongelooflijke ritmiek. En ik hoor het nog altijd bijzonder graag. Slinger, singer, naaimachine, hoort, hoort. Floris Jespers heeft een singer-naaimachine gekocht. En, en zo gaat dat door, zeer, zeer ritmisch. Ja. Uh, u bent geboren, uh, meneer Bourgeois, in Roeselaar, hè Dat ligt in uh, West-Vlaanderen spreekt men daar nog een... Uh een bijzondere variant van, van, van het Nederlands? Ja, een, een West-Vlaams dialect. En, en dan inderdaad nog eens een variant die, die verschilt van, van het dialect van de stad waar ik nu woon, Isegem. Ja, inderdaad, we hebben een West-Vlaams dialect. Maar op zijn beurt is dat weer opgedeeld in tal van sub-dialectjes, zeg maar. Oh ja. Hoe, hoe, hoeveel sub-dialectjes zijn er eigenlijk oh, in Vlaanderen? Ik heb geen idee. Oh, nee, ik ook niet. Nee. ik ook niet. Ontelbaar. Veel. Oh, dat, is, Ontelbaar dat, is, veel. dat is een geruststellende gedachte. Hoe, ja. hoe belangrijk is taal voor u? Heel belangrijk. Ik, ik hou van taal. Ik, ik sta op en ga slapen met taal, bij manier van spreken. Ik hou van, uh, van het woord in, in al zijn aspecten gesproken, geschreven, gezongen. Ik heb daar straks van bijzondere genoten van het interview met de Neerlandica, met de, de hertaling van de Bijbel, ja. uh, bijvoorbeeld. Uh, ja. Ja, ja. Uh, nu bent u als minister van Inburgering opdrachtgever voor de campagne Nederlands oefenen. Ik doe mee, mm -hmm. afgelopen woensdag afgetrapt. Waarom is deze campagne noodzakelijk, vindt u? Wel, we hebben, en we zijn exact nu 50 jaar, uh, het is nu 50 jaar geleden zeg maar, dat België het eerste migratieakkoord gesloten heeft met Marokko, dit, dit wordt herdacht op het ogenblik, wel 50 jaar later stellen we vast dat we nog een bijzonder lange weg af te leggen om te, te komen tot een gedeelde participatieve samenleving, mensen van vreemde herkomst zoals we die noemen, eerste en tweede generatie, hebben een hele grote achterstand in onze samenleving, bijzonder groot in zaken onderwijs in zaken te werkstellingen zaken, zaken armoede. De armoedegraad is 3,8 keer hoger dan van de autochtonen. De schoolse uitval is bijzonder groot. De participatiegraad aan het werk is, is bijzonder laag in Vlaanderen ongeveer 44 procent... terwijl de Belgen in Vlaanderen... daar hebben een participatiegraad van 75 procent. Dus het is een hele grote kloof. Uh, daar uh, zetten we alle zeilen bij... om, om, om die kloof te dichten. Mm -hmm. Een van de belangrijke aspecten daarbij... is de taalachterstand. Um, en we doen daar heel veel voor. We hebben het taalniveau in de inburgeringscursussen verhoogd. We gaan taalbaden geven aan kinderen... die op school uh, ja, blijkgeven van taalachterstand... die niet maar wat kunnen. voor talen spreken die kinderen? Wat, wat voor talen worden er allemaal in Vlaanderen gesproken dan? Ja, heel veel thuistalen die niet het Nederlands zijn. We hebben, we hebben zowat alle nationaliteiten. Ik denk dat er een kleine 200 staten wereldwijd lid zijn van de UNO. We hebben in Vlaanderen alleen 176 nationaliteiten. In een stad als Antwerpen ja. heb je meer dan 160. Dus uh, er zijn er bijzonder veel. En, uh, is het verplicht om Nederlands te leren? Is dat verplicht? Wel, wie, dit is inderdaad uh, voor verplichte inburgeraars, maar niet iedereen is verplicht, we hebben een heel pak uh, Europese migranten ook uh, mm -hmm. vooral uit de, uit de Midden- en Oost-Europese landen die, die, Polen, bijvoorbeeld, die mogen we niet hè? verplichten om in nee. te burgeren, maar wie, inburgering, wie uit een derde land komt, zoals we dat noemen, die moet verplicht inburgeren, moet Nederlands leren, mm -hmm. maar het is gewoon een kans tot, tot, een, tot een, ja, een deelname aan de samenleving om een job te hebben en zo. En, ja. en bij al die dus die nieuwkomst... taal die, u zegt eigenlijk, die taal is noodzakelijk wil je je kunnen vestigen uh, wil je kunnen waarmaken in Vlaanderen... dan moet je uh, het Nederlands spreken. Dat is wat, wat verwacht u nu van die anderstaligen? Wel, wat wij verwachten is eigenlijk... Het zijn twee dingen. Eén, wij zeggen... wij kunnen hier alleen maar een samenleving vormen... als we een aantal publieke waarden delen. Dat zijn eigenlijk de waarden... op basis van de, van de verlichting, zeg maar. Mm. Uh, gelijke rechten voor iedereen. Recht op vrije meningsuiting. Ja, Maar ik bedoel je talig. Eigen... Ik bedoel, ja, wat twee, dit, dit is een eerste punt. dus een publieke uh. cultuur delen. En twee is één gemeenschappelijke publieke taal hebben... dat is het Nederlands. En, en zo kun je, kun je met je buren praten... kun je al een job geraken... kun je een diploma halen... Mm -hmm. uh, kun je participeren aan de samenleving... aan het verenigingsleven, aan de democratie enzovoort. Maar u, ook, maar u verwacht ook wat van de Nederlandstaligen? Ja, inderdaad. We zetten een, een, een, een, een tandje bij een zaken in het integratieproces. En we verwachten veel van... Uh, wat we noemen de ontvangende samenleving. Integratie is een, is een wederkerig proces. Een, een, een, een ja, interactieproces. Actief proces. Ze moeten het met elkaar en... doen. Dat is eigenlijk wat u zegt. Er zijn spotjes uh, uh, uh, dus, uh, waarin ja. mensen worden opgeroepen om hier aan mee te doen uh -huh. aan, aan uw actie. We gaan er even naar luisteren. Ja, te alstublieft. Ja, ik wil graag ja. oh, Ik weet het woord niet meer. Ah, hoe? ik eens. tuiterkens? Een Of zijn mijn herbezies? Ja, hoe maar dan? Niet. Sorry, ik begrijp uh, yeah. niet goed. Uh, nee. Ik wil, worden. Ah, word Wertels, dat hier? Ja, huh? ja een buselijke madame? Een uh, bussel? Uh... Een praatje maken met iemand die graag Nederlands wil oefenen? Niet zo vanzelfsprekend. Ga naar taalboulevard.be voor tips en schrijf je in voor de langste conversatietafel op 5 april in Antwerpen, een campagne van de Vlaamse overheid. Ja, het eerste stukje, mag ik dat nog even horen? Dat ja, eerste stukje, a好好, Ja, ik wil graag een. Oh, ja? ik weet het woord niet meer. Oeh, hoe? Toetterkis, Inan Juper, of zijn mijn is? Ja, hoe maar dan? Sorry, o. ik begrijp yeah? niet goed. Uh, yeah? Ik wil wortels. Ah, dat hier. Ja! Meneer Bourgeois, ja. nou spreek ik toch redelijk Nederlands, maar wat werd hier gezegd? Ja, er is dus een nieuwkomer, een dame, die, die ja. probeert zich uit te drukken in het algemeen Nederlands. Dat voortreffelijk. En uh, die gaat naar de winkel, naar de groentewinkel, en, en die wil worteltjes kopen, maar ze ja. komt op het woord niet, waarna de, de groenteverkoper haar uh, in het, voor haar onverstaanbaar dialect, uh, uh, Aardappeltjes aanbiedt, ajuin aanbiedt, aanbied, prei aanbiedt, erwtjes aanbiedt, aardbeien, als ik het goed begrepen heb. Ja. Ja. Want uiteindelijk bij, ik zag bij de worteltjes te komen die de dame wenst te kopen. En dit legt precies de vinger op de wonden. Ik, ik heb deze week ook nog weer een huis van het Nederlands bezocht. waar eh, nieuwkomers fantastisch mooi en goed Nederlands spraken. Sommigen na minder dan één jaar. En, en die mensen zeggen. Ja, het probleem is in Vlaanderen dat we dan bij mensen komen, bij buren in de winkel, op de post, op het kantoor. en dat die mensen een dialect praten dat, dat voor mij onverstaanbaar is. Dus ik heb dit niet geleerd. En dan, dan heb je ze een, een dubbele handicap. Ja, ja, ja, ze moeten dus beide groepen moeten er uh, hun best voor doen. Er komt een hele grote uh, tafel waar ze met z'n allen aan moeten gaan zitten in Antwerpen om, om dit allemaal uh, voor elkaar te krijgen. Een, een mooie, mooi initiatief. Stel dat het niet lukt. Ik wil het niet uh, hopen, uh, meneer Bourgeois, maar stel dat het niet lukt. Wat dan? Oh, dit is natuurlijk, we doen een, een grote campagne en, en die conversatietafel Ja, dat is eigenlijk uh, zeg maar de kick-off van de campagne. Uh, op zich is dit, is dit symbolisch. Het is vooral belangrijk dat we in de brede samenleving zaken op op gang krijgen, dat het verenigingsleven meewerkt, dat de lokale besturen mm -hmm. uh, ook eraan meewerken, dat mensen zich aanmelden als vrijwilliger en, en dat doen ze ook op heel veel plaatsen. We hebben heel veel mensen die zeggen: na die, die vorming, die opleiding die de overheid gegeven heeft aan inburgeraars, we geven taal, we geven maatschappelijke oriëntatie, loopbaanoriëntatie, opleiding op de werkvloer enzovoort. Ja, daarna begint het pas het, uh, het integratieproces. Kan er maar komen als je, als je contact hebt met het, het is, Oudercomité, het Buurtcomité. Het is, nieuwe, het is een nieuwe stap op weg naar integratie. Een nieuw initiatief. Ja. En uh, de actie is afgelopen woensdag afgetrapt bij u in Vlaanderen. Een mooi initiatief. Ik wil u hartelijk danken, uh, meneer Bourgeois, voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Goeiedag. beginnen, in de beginnen, in de vergetelijke Bram Vermeulen. NOS Radio Olympia. Het Gio Lippens. Er worden weer bijgepraat over het Olympisch nieuws. Gio een rel. Ja, een rel. Dat terwijl de spelers er bijna op zitten. En dat terwijl we ook met 21 schaatsmedailles... Ja, de succesvolste speler ooit hebben gehad. Maar ja, dan toch een relletje. Jorrit Bergsma heeft zich vanochtend teruggetrokken... uit het team voor de ploegenachtervolging. Hij voelt zich niet serieus genomen... omdat hij in alle wedstrijden als reserve wordt gebruikt.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 dat ik een beetje genaaid word hier, hoor. Nou, dat zijn stevige teksten van een man die doorgaans Ligt toch heel erg vriendelijk is. Nee. Uh, ja, gouden medaille. Uh, absoluut. We gaan dus even praten met Sebastian Timmermans. Sebastian, goedemorgen. Dag, hier, oh. Goedemorgen. Nou, dan nou, leek het eindelijk een keer een feestje <laughs> te worden, hè. Want die eerdere <laughs> ja. twee Olympische ploegachtervolgingen die zijn uh, mislukt. En dan is het nu, lijkt het allemaal goud te gaan worden. En dan zit het toch weer niet goed. Hoe zit het? Nou ja, dat is uh, denk ik ook de reden dat Arie Koops gisteren uh, ervoor heeft gekozen... om twee keer uh, zeg maar het a 11 tal alleen dan was het een drietal... maar a 11 tal als je in voetbalthema spreekt, uh, op te stellen. Uh, Sven Kramer, uh, Jan Blokhuizen en Koen Verwij. dat is nu eenmaal uh, zeg maar, vergelijkbaar met Barcelona als het gaat om het voetbal. Nou ja, Barcelona heeft ook reservespelers nodig. Aan de andere kant... Ik wou net zeggen, maar... en Barcelona speelde in dit geval, geloof ik wel... tegen nou ja, een club uit Luxemburg, ja, hè? want de Fransen... Nou ja, ja. Precies, de Fransen, dat was van tevoren bekend dat dat natuurlijk een zwakke tegenstander zou zijn. Doordat uh, uh, Alexis Conté met name ziek is, uh, al heel lang uh, kwakkelt. Dus daar had eigenlijk Koops misschien wel bergs maar kunnen opstellen, was hij gelijk van dat hele gedoe afgeweest. Aan de andere kant, hè, je zei het net zelf al, het is twee keer gigantisch misgelopen op dit onderdeel. In Turijn en daarna in Vancouver. En vooral in Vancouver kwam die klap keihard aan, omdat het al misging vanwege communicatie. Dat mocht nooit meer gebeuren. Arie Koops is vier jaar lang met die ploeg bezig geweest. Allerlei wetenschap werd erbij werd er gehaald. Uh, heel veel geld en tijd werd erin uh, gespendeerd. Het mag niet mis. Nou ja, daarom kan ik me ook wel voorstellen... dat hij dan geen risico's neemt en twee keer uh, gisteren. Dus nee, maar leg eens even gestart. uit. Waarom is het voor Bergsma zo belangrijk... om dan in ieder geval als reserve eens een keer in actie te komen? Dan krijg je een medaille op het moment dat uh, er dus goud wordt gewonnen door Nederland. Als je niet in actie komt, als je niet in actie bent geweest... Dan krijg je ook geen medaille. En als je uh, al rijdt maar de eerste oh. ronde... Uh, dan krijg je ja. uiteindelijk ook een medaille. Dus ja, in dit geval geen twee keer goud voor Bergsma en precies. misschien wel twee keer goud voor Sven Kramer. Speelt dat nog een beetje mee? Nou, daar werd ook wel een beetje op gehind uh, in het interview. Alleen dat wordt dan weer ontkend door, uh, door Jorre Bergsma... Dat dat, uh, dat dat meespeelt, dat Sven Kramer een, een, een hand hierin zou hebben. Dit is een, uh, een prachtig onderwerp, denk ik... waar we over 30 jaar een prachtige andere tijden sport uh, van ja, gaan krijgen. We worden gevolgd, uh, uh, Sebastian. Uh, ja, ja, precies. Uh, uh, en het is trouwens ook een uh, goede uh, casus voor een uh, communicatieopleiding. Want uh, de manier waarop Ari Koopstam communiceert... en het uh, toch een klein loopje neemt met de werkelijkheid... in zijn Interview met Pet Maaldrink, dat het allemaal wel meevalt en dat er niet zoveel aan de hand is. Dat, uh, uh, ja, dat is natuurlijk een beetje verkeerd. Ja, de vrouwen rijden vanmiddag ook, ook daar was natuurlijk wel wat aan de hand. Gisteren moest ter Mo, uh, uh, Jorien Termors rijden. En uh, ja, die moest daarna ook weer de shorttrack finales gaan afwerken. Dat, dat, dat is gewoon niet lekker, toch? Nee, en je zag vooral uh, nadat ze ook nog eens een hele zware kwartfinale had. Uh, ze moest buitenom, drie rijdsters voorbij. Dat in de halve finale uh, de pijp leeg was en dat ze geen energie meer had en geen kracht meer had. Ze deed daarna heel erg de best uh, om Arie Koops de hand boven het hoofd te houden. Dat het niets te maken had met de dag op de lange baan. Maar ja, we zullen nooit weten hoe het was afgelopen als de Mors niet had gereden. Maar daar ontstond inderdaad daardoor ook al wel een klein beetje kritiek. Nou, vandaag uh, rijdt Ter trouwens weer en rijdt Marit Leenstra in de halve finale. De Nederlandse vrouwen beginnen met de halve finale tegen Japan. Het Marit Leenstra in plaats van Lotte van Beek. Dus, dus daar, daar wel. Alle Precies, ja. dus daar wel. Daar komen alle vier de vrouwen okay. die op het lijstje staan in actie. Sebastian, dankjewel. En dan hebben we natuurlijk ook nog ons Radio Olympiaspel. Dat heeft alles te maken met die ploegenachtervolging bij de vrouwen. Tot half drie kunt u de nummers 1, 2 en 3 van die achtervolging bij de vrouwen dus mailen naar hetpodium.nl. En onder de inzendingen wordt een boekenpakket verloot. Kijk eens.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 ja, al vijf kandidaten hebben we gesproken in onze zoektocht... naar de beste leraar Nederlands van Nederland. En dat doen we samen met het uh, genootschap uh, Onze Taal Dat Zoeken... gesteund door de Onderwijscoöperatie in de sectie Nederlands van Levende Talen. Vandaag is nummer zes aan de beurt. Martijn Koek, 44 jaar, leraar Nederlands en literatuur... aan het Keizer Karel College in Amstelveen. Dag, Martijn Koek. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik stel je even voor aan uh, de twee juryleden. Goedemorgen, Trudy Koenen. Goedemorgen. Schrijfster van Spijbelen doe je maar thuis. Beste leraar van Nederland in 2010. Wat leer je jezelf eigenlijk van het jureren? Ik leer eigenlijk van dat we wat trotser moeten zijn op onze beroepsgroep. Want wat zijn er veel goede mensen? Ja. Dat leer ik ervan. Ja, leuk. Uh, Peter Arno Koppen, hoogleraar vakdidactiek van het Nederlands aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Tweede jurylid. Aan jou dezelfde vraag. Wat leer jij ervan? Nou, ik vind het altijd heel leerzaam om te luisteren... naar wat goede leraren belangrijk vinden. Ja, dat, en, en dat kun jij eventueel weer gebruiken. Ja, precies. Ja, ja precies. Ja, precies. Ja. Het uh, is een win-win situatie... Peter Arno. Zo is het. Ja. Uh, terug naar Martijn Koek. Meneer Koek, hè, want u bent hiervoor opgegeven door een oud-leerling, Henk Koster. Uh, wat betekent dat voor u? Dat, dat u bent opgegeven voor, door een oud-leerling, beste leraar Nederlands van Nederland. Nou, ik was ten eerste volkomen verrast. Maar dat het een oud-leerling is, vind ik eigenlijk nog veel leuker dan dat het een huidige leerling is. Ja. Want dan is er blijkbaar iets blijven hangen. Ja. Dat, dat is dat, mooi. Dat, hij, dat, dat, dat streelt me. Ja, ja. Henk je bent hier. Ja, uh, door, uh, Goedemorgen. Jij studeert nu Chinees. Je bent tweedejaars. Eerstejaars? Uh, eerstejaars ja. in Leiden. Ja. Je hebt me net al wat tekens laten zien. Helemaal. Dus, welke ja. karakters, moet ja. ik zeggen. Uh, waarom is Martijn Koek de beste leraar in Nederland? Nou, ik kan heel veel vertellen over het uh, Nederlands onderwijs... over poëzie, over debatteren, uh, algemene beschouwingen... die we gingen kijken met meneer Koek. Maar ik zou het graag willen hebben over uh, het literatuuronderwijs op het KKC. Dat ja. is echt uniek. Um, en dat komt door meneer Koek. Um, hij uh, heeft de Mindmaps op het KKC gebracht. De Mindmaps? Mindmaps is een manier om uh, literaire boeken te te bespreken, samen te vatten, uh, daarover te discussiëren. Um, het gaat uit van, uh, het, je maakt eigenlijk een soort tekening van een boek. Uh, met allemaal, met de symbolen erop, het thema van het boek, de personages. Um, en door dat te, te tekenen, wordt het een boek heel erg levendig. En um, uh, aan, aan de hand van een mindmap kun je echt zien... Uh, in één oogopslag bijna al zien wat voor een boek het is. Oh. Uh, Remco ten Krode, jij zit in zes gymnasium nu... van het Keizer ja, Karel College in Amstelveen. Je hebt nu les van meneer Koek. Ja. Denk je dat je over twee jaar ook nog aan hem denkt? Ja, dat, uh, dat weet ik wel zeker, ja. ja? Dat ja. Is, uh, want, want dit herken je wat hij uh, zegt, die er al twee jaar ja. van school af ja. is? Ja. Nee, ik vind in de mindmap ook zeer, uh, zeer blij mee wat hij zegt. En sowieso dat meneer Koek gewoon een ontzettend goede... Uh, Docent is op school en die ook uh, het vak het literatuur, maar ook het vak Nederlands... gewoon echt ja. heel goed maakt bij ons op school. Nou, uh, uh, uh, meneer Koep. Dat is een beetje verlegen. Ja, dat begrijp, <laughs> dat begrijp ik, maar dat hoeft niet. Het okay. is juist ook de bedoeling dat dat vak een beetje uh, meer glans krijgt. Uh, uh, maar ik, ik uh, mindmap, dat is al een heel erg uh, Engelse term. Ja, dat klopt. Uh, voor een leraar ja, Nederlands. Ja, ja, dat klopt. Maar De mindmap is, uh, is al veel ouder... En wij kregen als school een keer een cursus in mindmappen. Omdat het een manier is om, je, om te structureren. Ja. En toen dacht ik, van, nou, dat kunnen we ook voor literatuur gebruiken. Ja. Hebben we hebben een literaire mindmap, van ja. mindmap. Maar dat literatuuronderwijs, dat overstijgt de Nederlandse literatuur. Ja, is het meer? Wij hebben het zo georganiseerd dat de literatuur van alle talen... Bij ons in één vak wordt aangeboden. Dus wij geven. Ik ben docent Nederlands, maar ik ben ook docent literatuur bij onze school. En dan geef ik Frans, Duits, Engels, Nederlands. Dus geologisch literatuur. Ja, dus u geeft ook Kafka, ook Joyce. Ja, klopt. En u, u, u, u legt verbanden tussen al die, al die verschillende stromingen. Ja, ik, nou, mijn idee is dat ik vooral verbanden laat leggen. Uh, ik, ik, ik bied aan. Ja, ja, ja. Ik wil graag de leerlingen aan het denken zetten. Ja. Dat is ook mijn... Uh... Ja, ja. En, en welke plaats neemt dan de Nederlandse literatuur in in uw onderwijs? Is dat dan toch nog wel een voorname plek? Dat is een voorname plek. Dat is, de, uh, de, dat is wel de uitgangspositie. Maar we kijken ook van nou, hoe, hoe, hoe verschilt het nou uh, per land. Maar voor, wat ik vooral interessant vind is niet, uh, niet de hokjes... Uh, Duitse literatuur, Frans literatuur, Engelse literatuur... Maar wat literatuur is en wat het je kan bieden. Maar wat is het? Hein, weet je dat inmiddels wat, wat literatuur is? Want dat is misschien wel de moeilijkste vraag. Ik Pracht, zou er uh, 1, nou 2, 3 ja. geen antwoord op hebben. Nee, heb. literatuur, die term heeft natuurlijk geen vaste omschrijving. Ik denk dat je dat vooral voor jezelf heel erg moet uitvogelen. Voor mij is literatuur in ieder geval een boek dat ik na twee jaar, na drie jaar nog kan navertellen. Uh, en de boeken die ik uh, onder Martijn Koek... maar ook onder de andere leraren uh, Nederlands en Literatuur heb gelezen... die boeken uh, kan ik nog navertellen. Noem eens een. Uh, nou, we hebben in de zesde klas uh, bijvoorbeeld uh, Haruki Murakami gelezen... Uh, Kafka op het strand... Fantastisch boek, heel absurd, 650 pagina's lang. Uh, de meeste leerlingen zagen daar enorm tegenop. Maar we hebben dat boek nou eigenlijk in één ruk uitgelezen. We vonden het allemaal ja. fantastisch. En zelfs de leerlingen die, die, het, uh, die het vak Nederlands en literatuur uh, helemaal niet leuk vonden... Nee. die, uh, die laasden dat boek echt uh, met passie. Ja, Remco, jij ook? Heb jij ja. dat inmiddels ook gelezen? Ja, ja. Heeft u die methode zelf ontwikkeld? Ja, die heb ik zelf ontwikkeld. Want, want Peter Arno Koppen, je luistert mee hè. Ja. Uh, als jurylid, uh, je bent uh, natuurlijk uh, hoogleraar vakdidactiek. Dit is toch wel heel bijzonder. Ja, dit is heel bijzonder. Uh, ik heb ook artikelen van uh, meneer Koek uh, gelezen. Uh, de mindmap is natuurlijk een didactisch uh, middel dat uh, op al, in allerlei zaakvakken wordt toegepast. Dus ik vroeg me ook af of u de mindmap ook gebruikt in, uh, uh, in de rest van het, uh, van het schoolvak Nederlands. Nee, dat doe ik niet. Nee, nee, nee. We, we, we bewaren het voor uh, literatuur om het ook uh, ah. ja, een unieke positie te laten zijn ja, daar. Ja, ja, ja, het is ja. natuurlijk een prachtig uh, middel. Ja, ja. mooi. Ja. Uh, terug naar de groepen, zo gemiddeld 30 leerlingen, uh, meneer ja. Koek. Uh, uh, college met 1700 leerlingen in Amstelveen. Is, is het een school waar in alle kleuren van Amsterdam samenkomen? Uh, hoe bedoelt u alle kleuren? Nou, nou ja, ik bedoel, uh, zijn er veel uh, uh, uh, anderstaligen bijvoorbeeld op school? Nee, dat is bij ons niet het geval. Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, en wat doet u om de sfeer in de, in de klas goed te houden? Nou, ja, het, het, het begint natuurlijk bij je eigen enthousiasme. Uh, ik, uh, ik, vind het hartstikke, ik vind de vakken die ik geef hartstikke leuk. Ik vind het leuk om les te geven. Ik vind het leuk om te zoeken naar uh, de klik. Uh, om uh, het verband te leggen tussen wat ik te vertellen heb en wat zij al weten. Uh, en, uh, en dat gat te overbruggen. Uh, en ja, je moet enthousiast zijn. Uh, als je dat ja. niet bent, dan, uh, dan, dan heb je verloren strijd. Moet je aanspreken, hè, Trudy Koenen? Ja, zeker. En ik vraag me af, is het alleen HAVO-VWO of ook VMBO? Nee, we, we zijn een HAVO-VWO-school. En literatuur is dan een apart vak? Het is een verplicht vak in de bovenbouw van zowel HAVO als VWO. Oh, ja. oké, okay, ja. Ja? Uh, uh, meneer Koek, uh, u koos voor het vak... Leraar Nederlands, ooit. Ja. Ja. Uh, Hoe lang bent u al leraar? 18 jaar. Met wat voor een verwachting begon u daar? Oeh, dat is een hele moeilijke vraag. Uh, ik, eigenlijk met heel weinig verwachtingen. Ik vond het gewoon <tus> leuk. Het, leek mij, uh, het, was, het was puur uh, bijna egoïstisch. Ik, ik vond het heel leuk uh, om uh, gestudeerd te hebben. En ik wilde die, die kennis en dat wat ik leuk vond vertellen aan, aan jonge mensen. En, en zijn die verwachtingen uitgekomen? Is, ja. Of is het nog veel mooier dan u ooit had durven te Nou, het is, het, is, het is veel mooier, inderdaad. Ja? Want je leert, eh, op de lerenopleiding leer je, eh, je leert allerlei trucs. Hoe hou hoe, eh, je een klas stil? En hoe, hoe, hoe zorg je voor orde? Maar als je dan een aantal jaar voor de klas hebt, dan ga je zien van ja, al die leerlingen zijn individuen. Eh, ze zitten soms met een jas aan en ze kijken soms zaggerijnig. Maar het zijn allemaal denkende. Niet heren, de deze eh, twee. Nee, deze twee de, de, de, de, niet. <laughs> nee, dat wil ik even, maar je hebt af en toe. Maar ook diegene... Uh, dat, zijn, ja, dat zijn mensen met hongerige hersenen, zoals ik het wel zie. Ik wil ze, hongerige ik wil ze inspireren. Hersenen. Die wil ik graag onthouden. Hongerige ja, mooi, hersenen. Ja, dat vind ik ja. echt heel mooi. Uh, Remco, uh, school is nog altijd iets van cijfers. Hè? Stel dat je meneer Koek een cijfer zou mogen geven. Hij geeft jou natuurlijk altijd cijfers. Maar ja, wat zou hij hem geven? Uh, nou, ik denk dat meneer Koek wel... Uh, nou, die zou de negen wel waardig zijn, ja? denk ik. Ja. En Hein? Voor mij echt een team. Echt een dat team. Dat is duidelijk, ja, ja. Ja, ja. Uh, Nou, uh, uh, Trudy Koenen en, en Peter Arno Koppen. Wat is jullie in het bijzonder opgevallen? Wat mij het meest is opgevallen, dat hij ieder individu ziet. En dat vind ik belangrijk, om oog te hebben voor ieder kind apart. Ja, en Peter Arno, wat is jou opgevallen als jury? Ja, ik, ik, ik vraag me nou eigenlijk af of, uh, of ik hem moet karakteriseren... als een realist of een idealist. Uh, nou, misschien kan hij het zelf... Uh, ja, antwoorden. ja. Oh. Um, ja dat, dat ik ik heb het idee uh, dat je vanuit een bepaald idealisme mag lesgeven. Ja. En, uh, en dat, je, dat probeer je realiteit aan te geven, een ja, re realistische idealist, Peter Arno. Ja, dat is jammer. Ja, dat is, is jammer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. uh, uh, Martijn Koek, uh, hartelijk dank voor uw komst. Uh, Heijn, uh, bedankt voor het uh, ja, uh, geven van deze naam. En van uh, den Grote, succes met je eindexamen. Het gaat ja, binnenkort bedankt. komen. Uh, ik dank u allen uh, voor de komst. Ik dank jullie. Uh, en ik kan me voorstellen dat u thuis denkt. Maar ik ken ook nog wel een leraar of lerares Nederlands die ik heel erg goed vind. Aarzel dan niet. De bedoeling van deze zoektocht is vooral om dat vak... leraar Nederlands meer glans te geven. En de allerbeste wint een mooie prijs... die door de minister van Onderwijs zelf, Jet Bussemaker... zal worden overhandigd. En dat is op 17 mei. Dus Martijn Koek, misschien bent u degene die die prijs krijgt. In ieder geval, uh, hartelijk dank voor de komst. En aarzel dus niet dank. de leraren op te geven. taalstaat@karo.nl. taalstaat. Je moet lekker ruiken, zei Rosa, je moet proper zijn. Mooie borsten, mooie benen, je hebt een slanke lijn. Mannen zijn als vliegen, het werk is als een dans. Maar als je dan niet schoon bent, ja, dan maak je weinig kans. Ik wil me eerst wassen, daarna ga ik op pad. Mijn broertjes halen water, dan ga ik in bad. Brengt een liter per keer. Maar Ruben rent met emmers vol de berg steeds op en neer. 130 treden heeft die trap wel bij elkaar. Benjamin, één stapje, maar Ruben is al daar. Orfeo zegt zachtjes: Het water is op peil. Alsjeblieft, mijn zusje, stap maar in de tel. Wauw, wat doe je me aan? Je enige zuster stuur jij nu hier vandaan. Op Copacabana staat een klant die me haalt. Honderden cruiseros krijg ik daarvoor uitbetaald. Het is heel veel geld en al voel ik me rot. Is er maar een zuster, dan is dat haar lot. Haal het water maar hier, doe mij dat. Ja, dat was Della bossiers met een, uh, met een lied van Cornelis Vreeswijk. Cornelis Vreeswijk, er komt een grote Cornelis Vreeswijk-avond... op 19 april, dacht ik, in Paradiso in Amsterdam. En de teksten van die man, die zijn toch zo ongelooflijk goed. Dat er zo'n speciale avond komt, is heel terecht. Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat. En zo is het. Maud van Howard. Moed van Howard, moet ik zeggen. Ze noemt zichzelf een relatief sympathieke schrijver, woordkunstenaar. Op haar site schrijft ze dat ze zeer meelbaar is... en haar parkiet heet Shiraf. Dag, mooi. Het is een kanari. Oh, het is een kanari. Ja. Oh, en hij heet giraffe? Ja, ja omdat hij geel is. Omdat hij geel is. Ja, en een hele lange nek heeft. Uh, nee, maar toen ik het, het vogeltje kreeg van een vriendin, toen zag ik voilà, die gele kleur. En ik herinner mij vroeger de kinderboeken. Ja. Daarin stonden giraffen ook in die felgele kleur, terwijl eigenlijk giraffen niet zo geel zijn. Voilà. En dus via een vreemde associatie kom ja. ik op die. Naam. Ja, en daarom heet die arme kanari van jou, die heet giraffe. Hij ja. snapt er natuurlijk niks van. Want... Nee. nee, nee. Uh, op je, op uh, je site schrijf je dat je dus zeer mailbaar bent. Uh, je, je hebt uh, uh, vorige week meegedaan aan het Leids Cabaret Festival. Uh, je hebt net niet gewonnen. Nee. nee je hebt net die Tim Frans heeft gewonnen. Maar je viel wel op met je directe aanval op de Nederlandse taalarmoede. Ja, effectief. Uh... Ja, wat krijgen we nou? Wat is er mis met onze taal? Hier. Oh, er is helemaal niets mis uh, met jullie taal. Uh, maar uh, ik merk dat er een aantal clichés uh, zijn. Uh, clichés van uh, Nederlanders die commentaar hebben op uh, de Vlaamse taal en omgekeerd. En ik vind het dan fijn om die clichés nog een beetje te gaan aandikken en om die uh, te gaan theatraliseren. En dat is wat ik gedaan heb. Ja, uh, ja, op het ja, ja dus, dus eigenlijk uh, zeg je van jullie uh, hebben kritiek op ons. Maar moet je eens naar jezelf luisteren. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, hoewel het niet vanuit een, een, een, een boze insteek nee, het is. dit nee, is nee. heel erg vanuit... Uh, voilà, een klein beetje plagerig en pesterig. Vooral ook omdat ik denk dat... Uh, Nederlanders, ons Vlamingen, ik ga nu heel generalistisch spreken, hè? natuurlijk, ja. we zijn nu toch bezig over clichés, dus laat ik het maar in meegaan, um, dat Nederlanders heel vaak denken dat wij eigenlijk een beetje braaf en ongevaarlijk zijn. Of, um, en zeker, ik denk ook, ik heb denk ik, een vrij braaf, ongevaarlijk uiterlijk, en uh, daar speel ik dan mijn vraag mee op een podium, ja. om, om dan af en toe toch uit te breken. Okay. En een klein beetje te gaan oh, pesten. Dus dat is maar een masker wat nu tegenover me zit. Daarachter zit nog wat. Gaat nog... Ja. Een wat stuk Ga nog een nee. stuk venijn. Zullen we eens even naar je luisteren? Er... <lacht> <lacht> liepen... twee... vrouwen... in een straat. <lacht> Ze vonden... elkaar. schoenen... lelijk. <lacht> Dat is het... Het enige dat ooit tussen hen is gebeurd! Ze kruisten elkaar, keken naar elkaar. Hoor dat? Nou ja, nou nee joh, nou, nou ja, nou nou ja, weet je wel nou, nou ja, nou nou ja, nou, nou ja! Men zegt dat, dat Vlamingen een rijkere woordenschat hebben dan een Nederlander. Nieuwe... Ja, gebeurt. En ja, dat, dat valt jou dus op als wij praten, als je naar Nederlanders luistert. Ja, sowieso die, die, die hardere klanken, hè? die klanken die echt in de keel worden getrokken en die daaruit worden gespuwd. Uh, voilà. Maar ik, natuurlijk, ik overdrijf je Ja, mij, natuurlijk. Hè? Maar wat is het verschil... als je nou het Nederlands naast het Vlaams legt? Wat voor verschillen zijn er dan? Je zegt, uh, het Nederlands harder. Um, God, ja, dus sowieso, denk ik... Uh, de, de klank hè, die, die, die misschien vaak iets harder klinkt in Nederland... Um, wat mij ook opvalt, is dat er sneller gekozen wordt voor uh, tussenwoordjes, tussenwerpsels. Zoals die. Nou ja, nou, nou, nou, ja. En dan denk ik zeker zo binnen die, die, die cabaret scene, hè, waar, ja. waarin uh, alle stiltes of mogelijke stiltes worden opgevuld met <laughs> wat dan ook. Um, en uh, voilà, daar, uh, daar speel ik dan graag even mee. Ja. Maar natuurlijk. Uh, ja, Word dat, word dat, eigenlijk, in, ja? en dat wil ik er toch even ja? bij zeggen, vooral een enorme um, bewondering. En ik ben er vaak ook echt jaloers op, op, op, op, op die mondigheid en, en um, de manier van, van communiceren. Uh, bijvoorbeeld daarnet zag ik, ik, toen ik hier het mediapark ja? opreed, was er een man... En die mij binnenliet en die was een mandarijntje aan het eten. Het was een grote, stoere, uh, stevige man. En die zei: Nou, eventjes wacht, ik ben nog even een mandarijntje aan het eten. Uh, en dat is iets wat, wat een Vlaming niet zo, zo snel zou doen: zou niet zo snel zijn eigen activiteiten benoemen. Die, die Vlaming zou gewoon die mandarijn verder opeten, maar dan zou zou, dat niks niet, over zeggen? zou daar niets over zeggen. Oh, nee. En dat vind ik wel. Uh, ja. Ik vind dat heel poëtisch dan zo'n stoere, grote man die het heeft over een klein mandarijntje. <laughs> dat ontroert mij bijna. Ja, ja maar, maar uh, uh, als je, als je, wat we net hebben gehoord, doe je dat ook in, in Vlaanderen? En wordt dat dan heel nee, erg... Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Dan, dit, dit, dit is, is speciaal een voor een onnozel grapje. Het is ook een makkelijk grapje natuurlijk. <laughs> dat ik dan speciaal voor het Leids Cabaret Festival... nog de laatste week er heb ingeschoven. Ja, ja. We, we luisteren nog naar een stukje. Een tijd geleden kwamen twee Nederlandse meisjes naar mij toe... en die probeerden mij... Uh, let op het woordgebruik... Uh, haarfijn... Uh, het verschil uit te leggen tussen... Uh, kutje bef... en uh, kut met peren. <laughs> Nee, ooit sprak een Hollander mijzelf eens over de uitdrukking. Uh, dat slaat als kut op Dirk. <lacht> Geen idee wie uh, Dirk is. Uh, <lacht> maar in elk geval, ik vind het toch charmant voor jullie, ondanks jullie taalarmoede. Um, <lacht> en binnen jullie beperkingen natuurlijk, ja. toch uh, op jullie hoogst eigen manier. Uh, de Nederlandse taal proberen te verrijken. <lacht> <lacht> ja, mode, Ja, dat gebruiken jullie niet, deze uitdrukkingen. Nee, nee, nee, nee. Dat nee, staat als nee. kut op direct, dat kennen jullie nee, helemaal niet. Nee, ik heb nog nooit nee? van gehoord. Kut met Pero ook niet. Nee, nee, nee. Ik nee, vond nee, nee. <laughs> nee, nee. vooral uh, yeah. ja, frappant dat het was een student van mij... die, die, die dan plots zo uh, in de les zei... oh, kutje, bef. En, en <laughs> dat vind ik dan heel gek, zeker binnen een context... waar je toch zo leerling, leraar ja, hebt... Ja. Uh, dat dat dan uh, voilà, gebruikt wordt. Een ja. beetje spelen met het verschil tussen, tussen Nederlanders en Vlamingen... in het ge gebruik van hun taal. Het moet wel een grote triomf van je zijn geweest... dat jij onder de prominente het groot de Nederlandse taal hebt gewonnen. Ja, effectief. Uh, het was ook, moet ik zeggen, tot mijn grote verrassing... eh uh, uh, ik vind het groot Nederlands dicté, uh, ik vind dat iets heel bijzonders. Het is op zich het meest saaie tv-programma dat ja. je kan voorstellen, toch? Hey, iemand die dan een tekst zit te lezen ja. en dat dan nog eens herhaalt, sindsdeel <lacht> voor deel. Het is waanzinnig saai. En er hangt iets heel protocolairs en ceremonieels aan vast. Uh, maar anderzijds gaat het natuurlijk over een heel onnoze spelletje. Hè. Of je een woord ja. zo schrijft of ja. zo, eigenlijk kan het mij... Niks schelen. Nee, ik zeg nee. geen reeds schelen. Nee. Is dat, dat Vlaams of is dat Nederlands? Ja, nee, dat, is, dat durf ik wel eens gebruiken. Ja, ja, ja, ja. Hey, Komt er een programma van jou? Ja, dus uh, ik ga nu op tournee uh, ja, met, met de, de andere twee finalisten ja. van het Leids Cabaret Festival. Uh, gaan we, voilà, meer dan dertig keer spelen doorheen Nederland. Leuk. We beginnen volgende week uh, op de website van Leids Cabaret Festival vindt u de hele lijst. En het is eigenlijk een deel van een langere voorstelling waarmee ik dan volgend jaar op tournee ga in Vlaanderen. Goed, tot en met 7 juni te zien in het hele land... finalistentour van het Leids Cabaret Festival Moot van Howard. Het vond een groot, groot plezier om met jou te praten. Dank dat je hier was. Dank je wel. Schrijf de roman 1149. Maximaal 11 zinnen, maximaal 149 woorden. Komt uw roman in de taalstaat, dan wacht u een gesigneerde beloning. Stuur de romans naar taalstaat.kro.nl Dag mevrouw Nani nieland Weids uit Egmond aan Zee. Goeie, goeie, uh, morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, of goedemiddag bijna. Ja, bijna. <lacht> ja. Professioneel vertaler. Vorig jaar won u de vertaalprijs voor de vertaling van een gedicht van uh, Heine. En nu heeft ja, u voor ons klopt. een voetnootroman geschreven. Roman 1149. Ja. Uh, nou, wij gaan naar u luisteren. Ja, prima. Het moest er eens van komen. Samen met de trein naar Parijs. Van de uithoeken waarin ze na een vluchtige maar veelbelovende ontmoeting verzeild waren geraakt, reisden ze naar Amsterdam. Op het Centraal Station huiverden ze in de kille ochtend. Boven het ei rees de zon rood boven de horizon. Onderweg tasten ze elkaar af met terloopse zinnen. Op het Gare du Nord doken ze de metro in. Een accordeonist die hard, lelijk en vals, maar zo romantisch overbekende chansons speelde en tussendoor prosaïs met een leeg koffiebekertje langs de onverschillige toehoorders ging, begeleide hen naar Gare d'Osserlitz. De roltrap bracht hen naar boven, waar Parijs zich van zijn zonnigste kant liet zien. Met koffertjes die roffelden in het ritme van hun hart, liepen ze langs de blinkende scène naar hun hotelletje. Verliefde als ze weer waren, vroegen ze zich af... waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Nanny Wijland Wijts wat een ongelooflijk mooie roman. <laughs> 1149, iedereen moet ze blijven schrijven. Taalstaat@kro.nl En een gesigneerd boekje van Arnold Gunberg is voor u. Hartelijk dank, tot zo. Taalstaat. Dit is Radio 1. Op weg naar de verkiezingen. Trostkamer Breed gaat op tournee.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 Van 1 tot 2. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.